4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een nieuwe, zware aardbeving in Mexico. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had hij die een kracht van 6,2. Het epicentrum lag in de deelstad Oaxaca. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De beving werd ook gevoeld in Mexico stad, waar gebouwen stonden te trillen. Een paar dagen geleden werd Mexico ook al getroffen door een aardbeving... vlakbij Mexico stad, en daarbij kwamen 300 mensen om het leven... De kleine beving in Noord-Korea van 3,4 lijkt geen kernproef te zijn. Eerdere kernproeven veroorzaakten veel zwaardere bevingen van 4,3 of hoger. Het Zuid-Koreaanse en Chinese Meteorologische Instituut pikte de trillingen beide op, maar volgens de Zuid-Koreanen zou gebrek aan geluidsgolven duiden op een natuurlijke oorzaak. De Spaanse politie heeft het gezag over de Catalaanse politiemacht overgenomen. Gisteren stuurde de landelijke regering een paar duizend agenten naar de regio... om te voorkomen dat Catalonië op 1 oktober een referendum houdt over onafhankelijkheid. Afhankelijk zouden de Spaanse politiemensen de autonome Catalaanse politie alleen bijstaan... maar nu blijkt dat ze de controle volledig overnemen. In de buurt van Amersfoort is een illegale schapenslachterij ontdekt. Dat gebeurde na een melding dat er een schaap vast zat in prikkeldraad. Daarna zagen politieagenten een aantal onverzorgde schapen en vonden ze in de stallen botten en schedels. Vorige week werd een illegale schapenslachterij ontdekt in Gelderland. Waar de beide bedrijven precies liggen wil de politie niet zeggen. Oud-presentator Hans Leeuwenhoek is overleden. Sleeuwenhoek begon in 1967 bij de NCRV... waar hij al snel presentator werd van hier en nu. Vanaf 1981 werd hij een van de gezichten van het discussieprogramma rondom 10. De afgelopen jaren was hij nog steeds actief voor de lokale krant in Driebergen. Hans Leeuwenhoek is 78 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. minimaal tot een graad of vier en kans op dichte mist...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 So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. Officieel zitten we inmiddels in de herfst, ja echt waar. Kijk eens naar buiten, heerlijk weer, hier op het graadje of 18. Maar wel lekker zonnig, ben benieuwd trouwens hoe het in België is bij shot. Nou dat krijgen we zelf meteen nog wel even te horen. Ja, in ieder geval uh, lekkere zonnige singles uh, begin van uur drie.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 Started bleeding, you gotta get out. You're leaving, you're on your own forever. It's not the space.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 Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou. Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan je denken aan een leven in een wereld. We zijn samen aan het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 Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou Want jij bent zo bijzonder Verdwijn in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou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 Want de jongens uit Zandvoort, zoals gezegd... Mark Heemskerk en Jurian van der Rijt... zullen daaraan deelnemen onder de titel de Zandvoortse Beach Boys. Vandaar dat ik het zo leuk kon aankondigen om twee uur. De Beach Boys komen naar de studio. Zij eh, rijden meestal allemaal in een soort off-road-auto's... als ik het eh, goed heb begrepen. En vandaag hebben ze een zogenaamde teambijeenkomst in Amsterdam. En die was om half één begonnen, want ze moeten natuurlijk vaccinaties hebben. Ze moeten nadere informatie krijgen wat te doen in wat voor situatie.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 Don't Het blijft gewoon een uh, leuk liedje, het is van de weekend en dagbank.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 Smooth. People are people and they all have their moves But it's so nice just to have someone like you Who wants a smooth and easy thing And all the good times that it brings Lady love, you've been with me through all of my ups and downs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 Heaven sent my lady love, lady love, lady. Lady love. oh lady, lady love. Lady, love. lady love. You got the love lady I need love. so much, and I love you. Too. Ja, een beetje uit uh, jouw tijd, hè, Albert Young, deze. Dit is, dit is uit mijn ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. precies, dat dacht Helmet. ik al. Vandaar dat ik hem mag draaien, speciaal voor jou dan even. Hey? De Bij deze is dat ook weer guilty pleasure. Eh, muziek, guilty he? pleasure, ja, <laughs> dat is het inderdaad. <laughs> De single van uh, Lou Rawls en The Lady Love. Hoe gaat het met wielrennen? Nou, ik moet zeggen, in het peloton zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden. Met, met om een kleine halve minuut voorsprong nog een kopgroepje van vier dames. Maar, maar daarin ook één Nederlandse vertegenwoordigd. Maar ja, nog 29 kilometer te gaan. Nogmaals, ik vermoed een massasprint aan het eind. Want ze laten niemand meer gaan. En ze gaan het gat natuurlijk nog wel dichtrijden.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 Sam does the best he can Ja, vroeger hadden we dat, hè? Ook hier in Nederland militaire dienstplicht, Albertjan. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat, dat zag ik al aan je geworden. Joh, de status quo en uh, in the army nou... We zijn alweer aan het einde komen van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja, en onze collega Fred, Heij maakt het wel erg spannend. Hij is er weer niet. Ja, we, we, we zien hem nog niet. Nee. Maar ja, wel daar komt hij de trap op ja. aan de tolweg 10A. Wellicht in het begin even een stukje uh, van onze computer... maar daarna zal hij het vanzelf over gaan nemen. En daarna tussen 7 en 9 natuurlijk uh, niks anders dan de Euro Breakdown... live vanuit de studio ook gepresenteerd en samengesteld door onze collega Mike Bulet.